De, dag de plannen van het nieuwe kabinet aan het verdedigen. En in dat debat had VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans... net complimenten voor de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... die hem opvolgt. Want ministers moeten twee dagen lang stilzitten... terwijl de premier tijdens dit debat het woord heeft. Voor Brekelmans was dat niet zijn sterke punt, zegt hij. Toen ik in VK zat, kreeg ik vaak de opmerking... dat ik geen pokerface heb. En nou is er iemand in VK die het al twee dagen volhoudt... om een volledig pokerface te hebben. En daar wil ik hem voor complimenteren. Dat is namelijk een hele belangrijke diplomatieke. Skill. Dus hij heeft aangetoond dat dit een minister van buitenlandse zaken is waar we veel van mogen verwachten. Het debat duurt nog tot 11 uur vanavond. Een man uit Almelo moet bijna 19 jaar de cel in omdat hij heeft geprobeerd om zijn ex te vermoorden. Hij ontvoerde de vrouw en reed urenlang met haar hond. Ze werd daarna door hem gewurgd en verkracht. Uiteindelijk liet hij haar wel gaan. De straf is hoger dan justitie had geëist. In Zweden is in de buurt van een haven een verdachte drone uit de lucht geschoten. Dat meldde Franse media. De drone vloog richting een vliegdekschip van Frankrijk. Dat schip is daar voor een oefening. Mogelijk komt de drone uit Rusland. Maar dat is nog niet bevestigd. En er is weer een nieuwe modetrend opgedoken. Het is nu namelijk hartstikke in om je te kleden als een huisvrouw uit de jaren 50. Denk aan lange jurken, wolle sjaals en zelfs een schort. En dat dan allemaal met ruitjespatronen en veel kant. Grote ontwerpers noemen de stijl homemaker chic. Volgens trendwatchers is dit nu zo populair... omdat we op zoek zijn naar rust... en we willen weer kleding die met aandacht gemaakt is. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog, het koelt af tot de graad of 8. Morgen begint de dag zonnig, maar later gaat het regenen. Het wordt tussen de 12 en 17 graden. Vertraging op de A1 Hengelo-Osnabroek... tussen het Lut en de Nederlandse grens, 2 kilometer 5 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos, 1 kilometer 6 minuten. Music. Joost en Quinty. Hey Quinty, goedenavond. Hey Joost, goedenavond. Nou, er komt toch een verhaal aan jongens. Oh, spullen <laughs> zo meer. You, second nature. For me to put you first. You're easier to play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 Met Music en Stay If You Wanna Dance maakt het 7 minuten over 7. Welkom op de donderdagavond van Q Music. De donderdagavond die wat mij betreft gewoon Little Friday mag heten... want naast mij iedere donderdagavond, Quinty Jan. Hallo Joost. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hé, hey, weet je nog euh, de vorige keer dat wij een show hadden samen... Dat ja. vertelde ik al eventjes, hè, was mijn wachtwoord vergeten, kan gebeuren... ik ben hier nieuw in het bedrijf... en daar horen af en toe een beetje opstartproblemen bij... Vandaag aflevering 2 in dat verhaal. Het is me gewoon weer gelukt. Ik probeerde vanmiddag een parkeerplek te reserveren. Want we zitten in een groot gebouw. Je hebt heel veel parkeerplaatsen. Maar je moet wel even via een appje dat doen. Denk jij dat dat mij is gelukt? Dit is een quizvraag. Jazeker. Ik, ik ken je als een slimme vrouw. Zeker? Ik denk dat dit jou gelukt is. Ja. Maar de vraag is misschien ook hoe. Lichtelijk retorisch. Ja. Het is... Uiteindelijk gelukt, maar ik heb een soort hemel en aarde hiervoor moeten bewegen. Ik kwam er gewoon met geen mogelijkheid in. Ik heb een andere collega moeten vragen om dan met mijn kenteken in een ander e-mailadres via zijn account dan mijn auto te registreren. En uiteindelijk stond ik bij de parkeergarage en kon ik erin. Schitterend, dat is werkdag drie voor werkdag jou. Werkdag drie. Die nieuwe, die nieuwe, zo heb je nog steeds een stempel ja. denk ik bij de ICT. Ja, die nieuwe, daar kom je maar niet echt vanaf. Het lukt me niet. Wat ik ook wel lief vind, als je nieuw bent bij een bedrijf... dat bedrijf doet er natuurlijk alles aan om jou zo'n zacht mogelijke landing te geven. Ja. En er zijn pdf'jes die echt stap voor stap in Jippe-Janneke taal uitleggen... Hoe ja, dag, Joost. Doe groetjes. Ik <laughs> vind het goed. We beginnen deze donderdagavond altijd met wie van de twee... één van ons twee heeft vandaag een levensveranderende gebeurtenis aangekondigd. Oeh, wie van ons <lacht> twee het is? Dus? Weet je, binnen nu en een paar minuten. Ah, het is nu al een goed verhaal. Zo leuk. Ach, je kunt die Little Friday lekker beginnen... met misschien wel een lekker geldbedrag in knok tegen de klok. De aanmeldingen die gaan zo meteen weer open... Day. You were a part of me I used to stand so tall I used to be so strong Your arms around me tight Everything felt so right Unbreakable like nothing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 bij Kim Inzik en Oppalite. Elke donderdagavond naast mij... Quinty Jan. Quinty, goedenavond. Hallo, goedenavond, Joost. We beginnen iedere donderdagavond met wie van de twee... Een van ons twee heeft namelijk vanochtend... een levensveranderende gebeurtenis aangekondigd. De grote vraag, wie is het, Joost of Quinty? Het is ik, Quinty, want ik ga trouwen! Woehoe! Ach, lieve Quinty, van harte gefeliciteerd. Je gaat trouwen. Ik ga trouwen, het is echt... Ja, het is niet te geloven. Ik zag vanochtend de foto op Instagram voorbij komen. Ik wist niet wat me overkwam. Maar goed, datzelfde moet jij natuurlijk gehad hebben toen het gebeurde. Quintie, ik wil alles weten, want ik weet helemaal niks hoe het is gegaan. Nee, net als iedereen die nu luistert, vertel. Hoe neem me mee? Ja, nou ja, euh, mijn vriend en ik, of mijn verloofde en ik, ja. mag ik nu zeggen, we zijn uh, bijna zes jaar samen. Wonen anderhalf jaar samen. Fijn plekje in Saandam. En we gingen de reis van ons leven maken een reis door Australië met een camper. Dat was wat we gingen doen. En um, nou ja, eigenlijk als ik dit al vertel aan mensen... dan zeggen mensen, had je het niet aanzien komen, had je het niet aanzien komen. Maar goed, wij gingen een mooie wandeling maken. Een van de zoveel wandelingen. Het was inmiddels week drie. We hadden heel veel meegemaakt. Die camper had van alles en nog wat gezien. En tijdens die wandeling uh, nou ja, pakte hij ineens iets uit zijn tas. En ik moet zeggen, hij is een soort boswachtertje. Dus hij heeft altijd wel dingen die hij mij wil laten zien, die hij ergens heeft gevonden. Ik denk, wij doen een wandeling. Hier komt een hondenfluitje of zo. Hier komt een, een, een, een botje wat hij ergens heeft gevonden of zo. Het zal wel weer. En wat schetst mijn verbazing? Daar is ineens een doosje. Zo'n zo zwart ook. doosje. Ja. En ineens, besef ik me, ik kijk naar dat doosje en ik bedenk me ineens... Oh. Ik zit nu in dat moment. Ik ben daar. Het gebeurt nu. En hij zei ook, ja, het gebeurt nu echt. En toen dacht ik, Waah! mijn hoofd ging echt duizend kilometer per uur. Ik wist niet waar ik het moest vinden. Ik heb denk ik wel twintigduizend scheldwoorden en, en, en vreugdewoorden geroepen. Omdat ik gewoon echt dacht, wow, het gebeurt nu. En toen deed hij een hele mooie speech. En dat deed hij ook heel steady. Toen ging hij op één knie. En echt op een prachtige plek. Na een hele mooie wandeling stelde hij mij toen de vraag... of ik met hem wil trouwen en voor altijd met hem wil zijn. Heel zoetsappig. Maar toen zei ik natuurlijk ja. Yeah. Oh, lieve Quint, van harte gefeliciteerd. Wat mooi. je wel, Leuk. Liefde. Ja, het is echt, echt heel erg leuk. En ik krijg nu ook dan heel vaak de vraag, heb je dan verwacht en zo? Ja, want hebben jullie het hebben jullie hier veel over gehad over trouwen? We hebben het er absoluut vaak over gehad. Ik bedoel, we zijn, we zijn allebei wel echt... ...romanticusjes. Ja. Um, we hebben het er heel vaak over gehad. Ik moet zeggen, tijdens deze wandeling... ...ik had uh, inmiddels... ...week drie van de reis enorm... ...uitgegroeide nagels. Ik had een... ...sportbroekje aan, een pet op. Ik was gewoon klaar voor een wandeling. Dus ik was absoluut niet gekleed of... Ready voor dat moment. Ik had het absoluut niet zien aankomen. En had hij die ring al in Nederland gekocht bijvoorbeeld? Of heeft hij dat in zijn ouders? Dat had hij hij al heeft op... al de hele reis heeft oh. hij deze ring. De douane, door alles. Ja, echt niet normaal. Hij had ook op het doosje, zeg maar. Dus dat doosje had hij in een doosje gestopt. In een wit kartonnen doosje. En daarop, want hij doet dat natuurlijk in zijn handbagage. Had hij geschreven: engagement ring. Shht. Zodat niet iemand, een douanier. Oh, de koffer zeggen, open zou nee. doen en zou zeggen, hey, was dat Oh, wat ongelooflijk goed now? gedaan, hè? Hey. Echt heel goed. Helemaal geprept. Oh, lieve Quinn, Ongelooflijke gefeliciteerd. Ja. Je, gaat, uh, je gaat gewoon trouwen. Is ja, het zo dat... Waren hier mensen bij of was het echt op een afgelegen plek... waar jullie alleen met z'n tweeën waren? Want dat vermoedt ook zo gek als je dan ten uur wordt waar Welke plekken? Dan staat er ineens ook allemaal tien mensen omheen. Ja, nou, het, het was dus tijdens een wandeling. Op zich was die eigenlijk de hele wandeling lang... waar waren we met z'n tweetjes. Ja. Uh, tot op dat moment... Want op het moment dat ik de ring zag, was daar ook een wandelaar die de oh. ring zag. En die stond er echt bij met een soort van. Die stond ook stil, handen naar buiten, een soort van... Ho, oh, het gebeurt. Ik ben ineens in dit moment. En toen hebben we hem toch gevraagd om eventjes, eventjes door te lopen en ons... Dit moment. Even aan te even gingen. dit moment, ons momentje te laten maken. En toen kwam hij ook heel lief tussen ons door, tussen ons tweeën. Terwijl we tegenover elkaar stonden, <laughs> toen kwam je daar doorheen gelopen, maar wel al applaudisserend. Dus dat was heel zoet. Waanzinnig. Wat de gevolgen gaan zijn voor jou ja zeggen. Want ja, de gastenlijst, de locatie, de kosten, Ja, daar gaan we oh. later denk op dit programma nog wel eens over hebben. Ja, al oh, die gastenlijst Quinn, ik, ik zou daar nu al stress van krijgen denk ik. Haal maar op, um, krijg ik ook. Wat tot slot nog wel echt maf is, ik zei twee weken geleden tegen jou, Doe je handen in de lucht, doe je handen in de lucht, lieve Quinn. Toen zei ik, nou wat gek, wat gek. Ik, ik dacht, nou het zal nog wel gebeuren op die reis naar Australië. Ik ja. denk, jij wordt nog wel ten huwelijk gevraagd waarop jij zei... Jongen, ben je gek? Trouwen? Ik absoluut. heb helemaal geen ring. Nee, natuurlijk niet. En daarom nogmaals denk ik dat jij de mol bent. En wie is de mol? Want je kan zo ongelooflijk goed liegen. Eén en één is... Uh, ik ga trouwen. Ik ga trouwen. Quinty, jij vertelde net uh, dat je ten huwelijk bent gevraagd. Ja, dat klopt. Ongelooflijk, wat een prachtige dag. Zo leuk. Alleen al, uh, wanneer, hoe lang is het geleden eigenlijk dat het is gebeurd? Dat is echt wel een week of vier, vijf? Ja, een maandje. Zo, dat heb je echt goed verborgen gehouden, hè? Want ja. je hebt het vanochtend pas online gezet. Uh, Michael, die wil je even feliciteren. Ja, ja, ja, ja, ja. Gefeliciteerd, Quinty. Het is je echt van harte gegund. Ook op zo'n mooie reis... Een droomreis voor jullie beiden en dan zo ten huwelijk worden gevraagd. Beter kan wij niet, zou je zeggen. Nee, en nog een andere nou. Quinty, die feliciteert je ook. Wat een geweldig verhaal. Ik word er zo vrolijk van na een iets mindere dag. Um, dank je wel voor het mooie aanzoekverhaal. Dus dat heb je, dat heb je nou, dank jullie wel allemaal voor de lieve woorden. Vind ik echt heel erg leuk. En als je nog een DJ zoekt voor die bruiloft. Knok. Ben. Knok tegen de klok. Eh, eh. Ik hou mezelf aan bevallig. Oh Oh, oh goed om te weten. Hey, um, nu is het zo dat uh, ja, toch wel chemie's collega's zijn uitgesloten... van deelname voor Knok tegen de klok. Oké, okay. Ik snap misschien met die bruiloft in het vooruitzicht. He? Nou, ik word al lichtelijk gewaarschuwd <laughs> door iedereen, hoor. Ja, zeker. Man, oh, man. Um, als je mee wil doen met knok tegen de klok, stuur dan nu het woord klok via de Q-music. Misschien ga je wel trouwen ook, hè. Dat je denkt, oké, okay, ja, ieder, ieder eurotje is welkom, toch? Precies. <laughs> Op een gegeven moment. Uh, kom maar door. En ook marshmallow, hoor. And holy water. Hey, Dominier. Ik ben alvast druk bezig met het voorbereiden van de toffeer. wacht even, hoor.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 Dat is het gevoel van thuis. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen, live your dreams. Swiss Sens viert het winterseizoen. Lekker, ah, oh, kooi. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt, zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sens for every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 Loop daarom in de nacht van 13 op 14 maart mee met de ALS Sunrise Walk in Utrecht. Samen zetten we ALS in het licht. Ga naar ALS.nl en doe mee. Super Zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt. Loop ook mee met de ALS Sunrise Walk. Ga naar ALS.nl en doe mee. Bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag. Hoor je dat?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 Joost en Quinty. Als je nog aan me melden voor knok tegen de klok, stuur dan nu het woord klok via de Q-app. Kijk, dat je een leg going gooien, Knew it right over something's wrong. I guess you gotta go when the angels call Never it never be the same with you gone crack another can for the lost one fallen one tear for the broken hearted pour out a little heart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 Dit kan machine met je music en in the dark. Quintie en Joost hier. Hallo. Uh, mag ik jou danken, Quintie? Voor wat? Nou, jij hebt hier. Ja, jij, jij bent ook je hebt, je hebt heel on een kan Kun je ook aan mee gaan doen, lieverd? Oh, ja, ik heb natuurlijk helemaal chocoladetaart voor je meegenomen. Nou, dat is een spekje naar mijn bekje. Ja. Maar dit is, ik wist niet dat jij dit ook nog kon. Ja, ik vind gewoon, ik, bakken is gewoon een van de hobby's ja. die ik doe. Zodat ik gewoon niet op een scherm zit of wat dan ook. Nee, en Dan ga ik gewoon lekker bakken. Jij hebt ongeveer vier A4'tjes waar je allemaal allergisch voor bent. Ja, ongeveer. Dus, dus je kunt ook wel nu zelf iets erin stoppen wat je dan ook daadwerkelijk zelf mag eten. Maar wat zit dit? dit is chocoladetaart. Ja, dit is een chocoladetaart met een chocoladeganache. Dit, dit recept is echt ongelooflijk lekker. En het is ook echt wel van al mijn vrienden en familie een favorietje. Dus ik dacht, ja. we het toch even, ja. ook bij jullie eventjes nou, introduceren. Um, zou je dan uh, volgende keer misschien een extra stukje kunnen maken? Toch iets meer? Nou, en dat vraag ik niet voor mezelf, maar dat vraag ik vooral voor mijn rechterhand van dit programma, Thomas. Uh, je had heel lief voor Thomas ook een stukje meegenomen. <lacht> ja, tuurlijk. En uh, ik kwam hier aan... Het zit ook in een doosje, alsof je echt een bakkerij bent. Alsof je een to-go... Het zit ook in een to-go doosje die ze normaal inderdaad bij de subway hebben. Hier verpak je zo'n ja. centwits in. Ja, ik ben ook ergens gewoon wel een nerdje wat dan denkt: alles ja. oh, is dan leuk als het in een leuk doosje zit voor iedereen. Nou, ik nam het net uh, mee de studio in, er zat een vorkje bij, hij er zaten twee stukjes in. Dus op een gegeven moment, uh, ik wissel hier met Domin van Plek en Domin, die zit dat hele doosje leeg te eten. Ja. Dus op een gegeven moment bij het tweede stuk zeg ik: Toen, hey, ik wat ben je aan het doen? Zegt hij: Ja, ja, je mag toch wel een stukje? Ik zeg: Ja, dat mag je zeker. Maar dat stukje is bedoeld voor Thomas. <laughs> Zo erg. <laughs> dus Thomas hier, die arme jongen, die had ons vanmiddag al lekker gemaakt met die taart. Vanmiddag? Gisteren. Gisteren. Gisteren. Gisteren heb ik jullie al. Of jullie chocoladetaart lusten. Ja. Jullie hartstikke blij ja. in de gloria. Ja, ja, chocoladetaart, heerlijk. En wat gebeurt er? Domien Verschuren is erbij. Ja. Wegtaart. Hey, heb je het recept op je telefoon? Ja. Is het deelbaar met de Q Music App? Als je stuur stuurt nu chocoladetaart... Dan krijg je het recept krijg je het zo terug. Oh, dat moet lukken. Is dat wel Zeker. Goed lukken? ja, hoor. Als iemand het recept wilt, stuur maar in de Q-app. Als je nog mee wil doen met knok tegen de klok... dan mag je diezelfde Q-music-app gebruiken. En wat je daarvoor hoeft te doen, is het woord klok te sturen deze kant op. Maar rule 5 komt eraan. This love, ook David Guedassia ga je horen. Beautiful people. Naast je, dit is Dark Before the Dawn. I'm counting every second to march. Counting on the sky ba ba See I'm beautiful people by Q. Knok. Knok. Tegen de klok. Hé hey Mirza, goedavond. Hallo Joza, Quinty. Hallo Mirza, wat leuk dat je wil meespelen. Ja, vind ik ook leuk. Ja, vertel even, hoe is jouw dag? Um, druk, heel druk gehad. Waar ben je druk de mee werk. geweest? Heel dag gewerkt en daarna gelijk eten, koken en in mijn huis aan het klussen. Ah, Heerlijk. Of vind jij. Vind nou, maar... Is klussen een leuke bezigheid of.? Nee, ik snap daar helemaal niks van. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben daar niet goed in. Waar ben je aan aan het klussen? Wij zijn de uh, IKEA keukenkasten in elkaar aan het zetten. De IKEA keukenkasten in elkaar aan het zetten? Is dat dan zo'n klusje waarvan je denkt. Ah, joh, zet ik zo even in elkaar? Of gaat dit ook nee, met vechten en nee. stoten met elkaar? Ik heb daar hulp voor gevraagd en die doen dus het heel goed. Oké, okay, kijk. Klinkt goed. Vertel. Ja. Jij wilt uh, geld. Geld spelen. Ja. Ja. ja Wat hoop wel. je dat er straks in de klok zit? Nou ja, ik zei dat net ook al. Ik moet natuurlijk nog super veel uh, kopen om het huis gezellig te maken. Want het is nu eigenlijk nog een beetje saai, kaal. Oké. Okay. Dus uh, vooral, ik heb, wil graag nog twee schilderijen En ja, eigenlijk nog heel veel tere Latijnten, om het zo maar te zeggen. Oké, okay, dus schilderijen en tierenlantijntjes. Voor hoeveel uh, mag dat in huis gaan hangen straks? Ja, dat ligt er een beetje aan. Ik wil niet uh, heb gretig zijn. Nee, ik hoor een stukje terughoudendheid bij je. Ja. Een beetje gereserveerd. Ja. Als je even wild mag dromen, wat zit er straks in de klok? Ja, ik zei net ook. Ik hoop misschien 200. Oké, okay, okay, we hebben een bedrag. Hey, uh, Meersa, druk de telefoon goed aan je oor. of haal hem even van luidspreker als je erop staat. We willen zometeen de stop ja. luid en duidelijk horen. Um, als je mee wil doen met, uh, met de klok zometeen, dan moet ik de stop goed kunnen horen. Dus druk hem ja, aan je oor um, en zeg stop wanneer je het mooi geweest vindt. Veel plezier, ja. succes, daar ga je. 97 euro. 128 euro, 139 euro, 157 euro, 177 euro. Top. Ja, stop de klok. Oeh. Ik durf er niet meer. Uh, meerza 177 euro is voor jou gefeliciteerd. Dankjewel, heel leuk. Dan kun, uh, kun je een hoop tierenlantijntjes van kopen, denk ik. Zeker, daar kan wel een schilderijtje vanaf. Hey, uh, de vraag <laughs> ja. is wel, meerza hoe ver had je door kunnen spelen? Luister mee 214 euro. Oh, over die 200, en daar gaat het. Toch wel. 249 euro. Oh, Meerza. <laughs> 305 euro. Nee. Ach, allemaal hypothetisch. <laughs> niet, meer, ja. niet meer over hebben ze. Niet meer over nadenken. is dan niets toch? En zo is dat. 305 euro in totaal aan de klok. Groot bedrag, hoog bedrag. Um, 177 euro is daarvan voor jou. Gefeliciteerd, Mirza. Geniet ervan. Dankjewel. Hoi hoi. En vanavond om kwart over elf bij Joey. Een nieuwe ronde, knok tegen de klok. Joost en Quint hier. In de avondshow beantwoorden 999 essentiële levensvragen. We geven zo meteen antwoord op vraag 322. En ik denk dat je er wel mening over hebt. Er is maar 5, this love. I was so high, I did not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 ook een leuke activiteit? Nou, je begint daar gelijk bij te gniffelen. Nee, omdat ik het gewoon zo'n leuke vraag vind. Is dat nou een leuke activiteit? Ja, ik zou zeggen ja. Nou, ik heb daar een sterke mening over. Die wil ik graag zo meteen met je delen. So And ook so easy to fall in love. is up. Olivia Dean komt eraan.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 Van Bruggen, voor jouw hypotheek? Kijk op vanbruggen.nl. Ondersteuning voor het behoud van een normaal testosterongehalte? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal one day Testosteron mannen tabletten met zink. Wat zorgt voor de instandhouding van een normaal testosterongehalte? Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Windvanger. <hums> Serious go on